10 uur, Jobboot met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is een voormalig politieman. dankzij een Nederlands forensisch deskundige. deskundige na 13 jaar cel vrijgekomen. De ex-agent uit Indiana. zat een levenslange gevangenisstraf uit. voor moord op zijn vrouw en kinderen. De Nederlandse forensisch expert Richard Eikelenboom. toonde aan dat er op de kleding van de vrouw en de dochter van de agent. DNA zat van een tweede verdachte. die op het moment van de moord ook in de buurt was. De agent heeft altijd ontkend dat hij zijn gezin heeft vermoord. De Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase betaalt ruim 5 miljard dollar schadevergoeding aan de hypotheekinstellingen Fannie Mae en Freddie Mac. Die verloren miljarden na de aankoop van hypotheekpakketten van J.P. Morgan Chase, die veel minder waard bleken te zijn dan waarvoor ze verkocht werden. De twee hypotheekinstellingen kwamen hierdoor tijdens de kredietcrisis in grote problemen en konden alleen overleven dankzij miljarden overheidssteun. De schadevergoeding is onderdeel van een bredere schikking... van J.P. Morgan Chase met de Amerikaanse autoriteiten... die naar verwachting uitkomt op in totaal 13 miljard dollar. De Chinese journalist Chen Yongzhu heeft op de staatstelevisie gezegd... dat hij opzettelijk belastende artikelen heeft geschreven over Zoomlion... een Chinees staatsbedrijf dat machines voor de bouw maakt. Chen had in de krant New Express geschreven dat Zoomlion knoeide met de cijfers. Op 18 oktober werd Chen opgepakt op beschuldiging van het schade... van de bedrijfsreputatie van Zoomlion. Chen verscheen vandaag op de televisie om te zeggen... dat hij betaald werd om kritische artikelen te schrijven... en dat hij daar spijt van heeft. Vannacht om drie uur gaat de wintertijd weer in... en wordt de klok een uur teruggezet. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken liep daarop vooruit en kondigde vanmorgen om zes uur via Twitter aan dat de wintertijd al is ingegaan. Het bericht verspreidde zich snel via Twitters en leidde tot veel hilarische reacties. Het weer, zonnige periode, maar ook hier en daar een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen stevige buien, mogelijk met onweer en zware windstoten en ook lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden... 4 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... gebeurde een ongeluk bij knooppunt en Het levert een file op van 2 kilometer... maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekerd. Ja.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 Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Welkom bij het laatste uur van de nieuwsshow. Het is 4,5 minuut over 10 het komende uur. Hoort u onder andere Marita Matthijsen... over de democratisering van onze geschiedenis. Vroeger was het een hobby van de elite. Tegenwoordig houdt iedereen zich daarmee bezig. En die omslag die was, die vond plaats in de 19e eeuw. En we gaan het ook hebben over Erik... of het Klein Insectenboek van Godfried Boomans. Want dat boek staat namelijk centraal in de Nederland. Lees de campagne, die komt eraan. Onno Blom doet deze week de boeken. Onno... Oh nog nieuws uit de literaire wereld? Uh, ja, er is allerlei nieuws. Ik vind het echt een, een herfstige week. Een beetje een treurige week ook, eerlijk gezegd. Want uh, Thomas Blondeau, 35 jaar. Twee keer geleden, volgens mij heb ik zijn laatste roman ja. uh, besproken. Is ineens uh, overleden. Ja. En... Uh, ja, ik, ik kende hem vrij goed. En dat, dat komt hard aan. En dat komt ook hard aan in de, in de literaire wereld. Natuurlijk omdat hij iemand van 35 is... met wie je je voorstelt dat je nog 40 jaar uh, mooie dingen maakt. En veel meer over de auteur ook. Uh, maar ook als, als, uh, als groot talent ja die we, die we dus zullen moeten missen. Mag ik even heel kort op, op ingaan? Want ik was juist hoofdredacteur he? van het universiteitsblad Made in Leiden ja. toen Thomas daar kwam werken als redacteur. En het was inderdaad zo'n zo beetje wilde, stoere Belgische jongen die, die uh, inderdaad een groot talent bleek te zijn. Ja, mysterieuze jongen. Op het moment dat wij zo meteen uh, uitzenden... Uh, vindt in Poperingen zijn geboortestad uh, in Zuid-België... De, de misplaats voor zijn afscheid. Het ja. is uh, bijna onbevorderlijk. Maar ziekte of is het iets nee, anders? Nee, voorkomen. Een, een ruptuur van de, van, van de ader schijnt het te zijn oh. geweest. Hij uh, is iets aangeboren dus. Waarschijnlijk wel. Ik, ik, ik, weet, ik nee. ken het doktersrapport natuurlijk niet... maar ja. ik weet dat hij naar, naar zijn, het huis van zijn ouders is gegaan. Dat hij een beetje last had van zijn rug... En, S'avonds nog wat wilde werken, toch? En dat die s'morgens uh, gevonden is bij zijn laptop, echt gestorven in het harnas. Welke boeken ga je zo meteen bespreken? Ja, um, dat, uh, dat ga ik ook doen, inderdaad. Ik ga. Nou, je vier kan boeken... alleen de titels noemen dan. Ik zal de, de titels noemen. Zo wel. Ja. Uh, vier boeken, uh, non-fictie-titels allemaal, uh, voor de verandering. Uh, een brievenboek van Jacques P. Thijssen, Wanhoop, Nooit aan Vooruitgang. Een van de genomineerden in, voor de Jan Wolkersprijs. Een klein mooi boekje van Jan Brokke, Dat heet Blok, de boekhandelaar van mijn vader. De nieuwe Douwe Dreisma. De dromenwever heet dat boek. En... De lang verwachte en nu toch verschenen biografie van Willem Bilderdijk. Oh ja. De gefnuikte arend, geschreven door Rick Honigs en Peter van Zonneveld. Oké, okay, dat nou, <tie> sluit mooi aan bij Marietta zo zometeen. Absoluut. Goed, maar u hoorde hem al even. Jos Palm, hij uh, gaat met ons praten over uh, ook een boek. Een bijbel eigenlijk, hè, Jos? Precies, het is ja. rood, heeft een lintje. past precies in de borstzak van iedere militair uniform. Het rode boekje dus van Mao. Officieel, citaten van voorzitter Mao Sedong. Vroeger had iedere Chinese en ook vrijwel elke zichzelf respecterende buitenlandse socialist. Maar de afgelopen jaren moest je echt werkelijk op hele speciale rommelmarkten... nog eens even kijken of er misschien nog eentje lag. En dan ging die volgens mij voor minder dan een euro weg. Nu verschijnt in China een hele nieuwe uitgave. En over die nieuwe uitgave, maar vooral de betekenis van dat kleine rode boekje... gaan we praten met Jos Palm. U hoorde hem er net al. Historicus en ooit actief socialist. Nou, dat zal wel blijken. Goedemorgen, Jos. Ja, goedemorgen. Je hebt wat oude boekjes bij je, ja? Ja, ik, ik heb uh, op mijn kantoortje ben ik onder in de boekenkast in, in de Rommelhoek waar Marx staat en Lenin en Stalin. En, uh, en daar staat natuurlijk ook voorzitter Mao. En dat, dat zijn allemaal boekjes uit de tijd dat ik actief kaderlid, want die had toen kaderleden in plaats van gewone leden. Van de Socialistische Partij was. Het was toen nog een echte Marxistische Maoïstische club. Dan praten we over de jaren zeventig. En daar vond ik natuurlijk het rode boekje, zoals het moet zijn, met uh, een rood lintje. Mm -hmm. Met van dat zachte, inderdaad, bijbelpapier. En met natuurlijk dat eierhoofd van voorzitter Mao voorin uh, afgebeeld. En, en, en de aanbeveling van Leon, Lin Biao, lees de werken van voorzitter Mao, bestudeer ze en word een beter mens. Ja. Daar komt het kort samengevat Dat is bij Op jou mee. wel gelukt, hè? Dat is bij mij toen de tijd absoluut gelukt. Ja. Uh, en, en het aardige is toen, dit boekje. Dat, dat, dat was een Later reliquie. ben je weer afgezakt, wou je zeggen. Later ben ja. ik afgezakt, ja, dat is onvermijdelijk. Het is, dit is een reliquie. Want het, het is. Het, het, het, ja, dit was zo een van die weinige boekjes. Hè. Ik was ooit een katholiek jongetje. Uh, dit boekje heeft namelijk de kwaliteit dat je, als je het aanraakt gebeurt er al iets met je. Uh, dat was ons idee althans, dan word je een ander mens. Ik geef het even aan Peter, voel even of er bij jou al werking intreedt. Er is een boekje wat je niet hoeft te lezen om er beter van te worden. Net, net als in de katholieke kerk had ik ook van dat soort boekjes. Een soort Jomanda-effect. Een soort Jomanda-effect. Maar er zit een tragisch verhaal onder, voor mij persoonlijk althans... want we praten over de jaren, uh, eind jaren zestig. Uh, toen was het... Uh, to, ik, ik, ik wist het met veel pijn en moeite een rood boekje te bemachtigen in 1967... En dat was namelijk het rode boekje uitgegeven voor de uitgeverij Bruna. Want uitgeverij Bruna voelde dat er in de markt een plek voor was... Uh, om hier wat aan te verdienen. En gaf dus, god beter, het een rood boekje uit in een pocketformaat. In de serie waar ook uh, Havank en allerlei detectives uitkwamen. Een <laughs> uh, rode boekje, dat was Bruna Pocket 1090. En dat boekje had ik weten te bemachtigen. En daar was ik heel trots op. Maar tegelijkertijd was het een probleem natuurlijk. Want dat was een boekje van de burgerlijke pers... En je, als je daarmee je vertoonde op een feestje... dan wist je wel dat je aan de ene kant heel trots kon zijn... maar aan de andere kant was het ook problematisch. Want de andere dacht, hoe komt hij aan zo'n lullig boekje? Dus je moet je voorstellen, het is een beetje alsof je een heel mooi meisje hebt. En dat iedereen... Je bent er trots op, maar je durft je er niet mee te vertonen... want iedereen ziet dat er wat meer is. Oh. Tragisch. Ja, maar luister, dit rode boekje wat Peter nu in de handen heeft, dat was ja, het echte. En dat kreeg ik een half jaar later. Maar luister, voor was jou was het, het dus heel het belangrijk... Het maar het was voor Chinezen misschien nog wel belangrijker destijds. Destijds? ja. Ja, kijk. Uh, wat moeten we daarvan zeggen? Dat Mag boekje... ik het niet vasthouden? Wil jij het ook even vasthouden? Bestrijding van het imperialisme. Kijk, uh, het, boekje was, Ach, het boekje is in 19, gelezen, mei 1964 voor het eerst uitgebracht. In, in miljarden oplagen. De Bijbel en de Koran zijn de enige twee boeken die een hogere oplage hebben gehaald. Maar Mein Kampf of het communistisch manifest haalt het niet bij mm. de oplage van het rode boekje. En... Dat boekje is oorspronkelijk, en dat, dat beseffen veel mensen niet, is, is eigenlijk gewoon in eerste instantie bedoeld geweest. als kadertrainingsboekje, een soort handboek soldaat. voor uh, officieren en hogere partijenleden. Oh. Hoe zij namelijk met de massa om moeten gaan. Want dat is nogal een. voor een communistische partij. als we gewoon naar de geschiedenis van het communisme kijken. en zeker in dit soort derde wereldlanden. Nou ja, je hoeft maar na te denken over wat er met als in, in elders in de wereld gebeurt. Het omgaan met de boeren is, is best een probleem. Voor je het weet doe je wat fouten en dan kun je het, de opbouw van die communistische partij wel schudden met verkrachtingen en, en degelijke. Dus, dus dit boekje is met name een instructieboekje voor de soldaten en natuurlijk ook voor de hogere partijkaders. Hoe moet het? Maar, maar in het zo Nederland... aansloeg, werd het ook een massaboek in China en zo sterk zelfs dat... Als mensen naar het werk gingen, s ochtends, werd eerst massaal uit het rode boekje gelezen. S'avonds na het werk weer. Het werd een soort talisman, een toverboekje. Uh, uh, Lourdeswater. En jullie bij de SP leerden ook wel, volgens mij, van dingen ongeveer uit je hoofd, hè? Of niet? Ja, dat, dat, dat wij. Ik, ik zit na te denken of ik nog... Uh, uh, ik, ik geloof dat, dat, als Mieke heeft het boekje nog, maar ja. ik geloof dat... Als jij het lintje openslaat, ja. uh, dan ah, staat er volgens 26, mij een tekst van... Uh, de massa's zijn de ware helden, terwijl wij vaak dom en achterlijk zijn. En wij zijn dus de, de, de communistische... Onwetend, onwetend kinderlijk om, en nog onwetend. Erger, onwetend zijn, en we moeten naar de massa's om beter te worden. Dat, Zonder dit te begrijpen is het onmogelijk... zelfs maar de meest rudimentaire kennis te vergaren. Juist, dat is het. de massa-lijn. De, de, de, wat we natuurlijk allemaal nog in ons hoofd kennen is... Uh, wat ik toen ook goed kende was... Uh, het imperialisme en zijn reactionaire zijn papieren tijgers... Prachtige. En een andere hele mooie was natuurlijk ook... uit de loop, politieke macht komt uit de loop van een geweer. M maar ja, wat moet je daarmee als je... Sorry, Mika. Ja, nee, ik, ik wou zeggen, uh, je ma maak je zin maar af. dan. Nou, dan ja, het... ik, denk, ik wou zeggen, wat moet je met dat ja. soort dingen... politieke macht komt uit de loop van een geweer... en het imperialisme is een papieren tijger... als God beter het in Doetinchem, Geldermansen of Os... met een stelletje pubers en iets ouderen... probeert een revolutie te maken. Dat is toch problematisch Maar het mooiste was, je geloofde erin. Ik geloof er absoluut in. En dat en, en, en boekje is in zover natuurlijk wel belangrijk... omdat... Um, kijk, wij waren bezig met acties van... wat heette de Bond van en Woningzoekenden... met arbeidersmacht. Met, uh, vaak ging het, het probleem van de massa... was een ontbrekende speeltuin... of een, lek dak, een lekke dakgoot... of uh, verwaarloosde huizen... En, Doordat wij dat rode boekje hadden... en onszelf voor een soort Nederlandse rode gedisten aan konden zien... werden al die lullige, gewone acties die kregen iets groots. Het kreeg iets romantisch. Wij namen op, op onze wijze... vochten wij tegen Amerika en het kapitalisme... zoals de Chinezen en de Vietnamese dat op hun plek aan Oké, okay, Maar snap je, Goed, je überhaupt nou wat, wat erin ik stond. vraag. Oké, okay, ga maar. Ja, ik kom zo, ik wacht wel. Ja. Jos, snapte je überhaupt wat erin stond? <laughs> ja. Kijk, Komt dat is een interessante vraag. Ik, ik, heb hier, ik heb voor ons plezier van ons alle twee citaten opgezocht. Eh, twee citaten om even iets duidelijk te maken. Ik heb hier niet het rode boekje, maar vier filosofische essays van voorzitter Mao. Bijvoorbeeld het essay over de tegenstelling. Door mij dik onderstreept deze tekst. Het eigen wezen van elke bewegingsvorm wordt bepaald door zijn eigen bijzondere tegenstelling. Ik begrijp... Ja. Ik begreep het toen niet, ik heb het wel dik onderstreept... ik begrijp ja. het heden ten dagen nog niet. Oh. Wat ik wel begreep was het volgende... want ik heb ook een soort schoolschriftje meegenomen... waaruit ik voor mezelf probeerde... Mao Tse Tung en het communisme begrijpelijk te maken. En daar lees ik de volgende tekst. Dit is uh, voor alle duidelijkheid uh, ruim uh, 40 jaar geleden. En ik denk nu anders... En ik neem ook afstand van het communisme en de massamisdaden... want dat moet je altijd zeggen, want er zijn altijd mensen die luisteren... en die denken van dat je het nog steeds verheerlijkt... om te voorkomen dat je daar weer gezeik over krijgt. Moet je dat zeggen. Maar goed, als kleine jongen van de jaren 15, 16 schreef ik het volgende. Uh, nu is het niet meer... Dus als nalezing van het rode boekje. Nu is het niet meer moeilijk onze taak te herkennen. De massa organiseren en beginnen aan een communistische revolutie. Afbreken is opbouwen, zegt voorzitter Mao. En daarom ga ik, let op, daarom ga ik nu over... tot het ontleden van het kapitalistische systeem. Dames en heren, dank u wel. Ach. Amen, zou ik wel 15 ja, ja. jaar. En dan, vijftien nu, jaar. Ja. en dan nu mijn hamvraag, want daar gaat ja. het eigenlijk over. Want anders hadden we het hier helemaal nooit over gehad. Er komt een heruitgave. Ja, en dan wil, wil je weten waarom. Ja, dat is, dat is nogal een ingewikkelde kwestie. Er zijn een paar dingen over te zeggen. Die, die, die, uh, die heruitgave is in de eerste plaats een beetje roze. Als voor zover de geruchten gaan. Die is dus niet knalrood. Het is of een wit boekje met een rood streepje. Het is in ieder geval al niet meer het rode boekje zoals wij dat ooit hebben gekend. Dat is één. Het schijnt ook dikker te worden. Dat dus wil je zeggen dat er meer citaten uit het verzameld werk van voorzitter Mao inkomen. Het wordt ook gepresenteerd als een wetenschappelijk wetenschappelijke uitgave, whatever that may be in mm -hmm. dit verband. En uh, het schijnt ook dat de teksten gezuiverd zijn. Dus teksten die hierin staan, die dus waarschijnlijk niet van voorzitter Mao komen, zijn eruit. Waarom maar het is toch wel opmerkelijk, omdat ja, je zegt, nee, nee. Uh, China die, die beweegt zich in de richting van het kapitalisme. Nee, nee, nee, maar daarom juist. Dit was alleen maar even het verhaal, hoe het boekje eruit zag, maar ik, ik zal proberen kort en bondig te, te zijn. Er zijn een paar dingen aan de hand. We hebben de 120ste geboortejaar van voorzitter Mao, of van Mao, mm, die is 120 eh? jaar geleden geboren, op tweede kerstdag, benen. Um, en dat wordt in China toch wel vrij groot gevierd. Er is bijvoorbeeld nu een animatiefilm uitgekomen... of die komt binnenkort uit. Een soort tekenfilm van uh, toen Mao jong was. En daar zie je Mao als een soort dik trom rondlopen... dan wel knapper, die, uh, die streken heeft, ondeugend is... maar wel een heel goed patriot. Hij is voor het China, dat eindelijk op dat moment een vernederd land is... 1900 hebben we het over, en hij zal China redden. Dat blijkt al in zijn genen te zitten, blijkt uit die animatiefilm. En waarom is dat belangrijk? Omdat dat een in zekere zin herstel is van, van, van de kijk op voorzitter Mao... die door de huidige partijleider Xi Jinping... een man overigens die getrouwd is met een zangeres... Uh, wordt omarmd. Want wat is belangrijk... China moet een soort moreel revij krijgen tegen de kapitalistische geest. Daarvoor wordt dat boekje van voorzitter Mao ingezet. Tegelijkertijd is een van de dingen waar Xi Jinping mee bezig is... is dat noemt hij de Chinese droom. Dat wil zeggen dat tegen die door en door rotte geest van het kapitalisme... waar ze tegelijkertijd natuurlijk allemaal dol op zijn... Uh, moet een soort eigen nationale patriotistische Chinese eigenwaarde weer ontstaan. Dat noemt hij de Chinese droom. Er is door dezezelfde secretaris-generaal een actie op gang gebracht... tegen de corruptie. Dat wil zeggen dat hij... Uh, massaal kritiek en zelfkritiek... hoofdstuk 17 uit het rode boekje... weer wil laten toepassen in China. Dat wil zeggen dat hij bijvoorbeeld... op de staatstelevisie zelf is geweest... met een... Uh, moet goed zeggen... ik eet maar uh, vier gerechtjes... en een kommetje soep. Want die... Andere Chinese partijbondsen, die vreten zich ongans. Dus vier gerechten en een kommetje soep. Dat is bijna in de lijn van voorzitter Mao. eenvoud terug, boerenverheerlijking terug. En de tijgers en de vliegen, dat zijn dus de hogere en de lagere kaders van de partij, moeten zichzelf ontcorrumperen. Hmm. Dus dat is ook van belang. Dus, dus het is anticorruptie, het is moreel herstel, het is herstel van het nationalistische patriotisme. Daarvoor wordt Mao allemaal ingezet. En wat wellicht ook nog een rol speelt, is dat hij zegt. We moeten Mao ook weer een plek geven in de geschiedenis. Kijk, na de culturele revolutie, dan praten we over de jaren 60, begin 70, is er een soort lichte, en zeker onder Deng Xiaoping, een zware. Van bovenaf pogingen gedaan tot demaoïsering. Dat is nooit helemaal gelukt, want Mao blijft voor het gewone volk een soort heilige. En die demaoïsering leidde er onder meer toe dat de formule is ontwikkeld... Mao is voor 70% goed en voor 30% slecht. Dat zouden we hier met Willem van Oranje ook eens moeten doen. He? Voor hoeveel procent goed en voor hoeveel procent slecht. Uh, maar en, bij en... buitenlandse socialisten wordt dit echt allemaal volstrekt niet meer serieus genomen... maar in China dus nog wel. Ja, wij weten natuurlijk dus niet in hoeverre waar de folklore en de politieke bedoelingen... Uh, zich van elkaar onderscheiden. Maar het lijkt erop dat men in China... dit nog een poging doet. Dit, kijk, onder het gewone volk is Mao nog steeds een heilige. Is het boekje nog een soort loerderswater. loerderswater ik denk eerlijk gezegd dat in partijkade... er wel genuanceerder over gedacht wordt. Maar sta maas op tegen de heiligheid van Mao. Hm. Dat is net zo moeilijk als in de katholieke kerk... tegen de paus opstaan. Dat is nog makkelijker zelfs. Zie je de oude kameraden nog wel eens? Kan je daarom lachen dan? Nou, veel oude kameraden doen net alsof dit niet gebeurd is. Hm. Dus dat, dat is wel ingewikkeld. Je kunt alleen met oude kameraden die uit de partij gestapt zijn erom lachen. Als ze al niet gerouilleerd waren ergens. De gerouilleerde kameraden ja, Precies. Ja. <laughs> Oké. Okay. We zullen zien dus. 40 jaar na zijn dood of Mao de geest van het kapitalisme in China... weer een beetje in de fles kan krijgen. Historicus Jos Pan, dank voor de uitleg. Graag gedaan. Volgende week gaat de leesbevorderingscampagne Nederland leest weer van start. En dit is dit jaar Erik over het kleine insectenboek geworden van Godfried Boomans. Iedereen die lid is van de openbare bibliotheek krijgt dit boek cadeau. Het verscheen in eh, 1941 volgens mij. Voor het eerst de hoofdpersoon uit het boek Erik Pinksterblom... stapt op een nacht het schilderij Wollewij boven zijn bed in... en komt daarmee in de wereld van de insecten terecht. Daar gaan we over praten met entomoloog Marcel Dikke. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer hebt u het u voor het eerst gelezen, het boek? De jaren zeventig. Ja, hoe oud was u toen? 60. zestig. Dat zal ik geweest zijn, een jaar of veertien. En? Was het meteen... Uh... Ik vond het een fantastisch boek. Ja. Ik heb het met veel plezier gelezen. en uh, Ik heb het ook later weer herlezen. Ja. Ja. Heeft het nog een rol gespeeld bij het, het, het kiezen van een vak? Nee, dat niet direct. Nee. Ik... Uh... Daarvoor was de leraarbiologie veel belangrijker. Oh ja, dat, ja, de leraren hè, die zijn altijd heel belangrijk. Maar goed, we weten het vast allemaal nog wel. Hij stapt dat schilderij in. Hè? Hij met een zwaai zwiep zwe, hij over de rand en uh, komt in de wereld van de insecten terecht. Dat is voor veel mensen nou niet. Misschien meteen een wereld die men beter wilde leren kennen. Het was een opmerkelijke keus. Ge, niet konijntjes of zo. Ja, dat was een, misschien een opmerkelijke keus... maar het was ook wel een hele originele keus, denk ik... om Erik klein te maken en tussen de insecten te laten leven. En beesten die iedereen als eigenlijk vies, vuil... Uh, we hoorden net zelfs dat de vliegen uh, ook echt als het lagere <laughs> beschouwd werden. Uh, daar ging hij tussen lopen. En hij, wat we vaak zien in, tegenwoordig in de Hollywoodfilms... dat is dat insecten groot gemaakt worden om angst aan te jagen. Hier wordt Erik klein gemaakt om eigenlijk op hetzelfde niveau te komen. Ja. Hij uh, komt eerst de familie Wespen tegen, hè? Ja. En nou ja, goed, succesievelijk. Nou, misschien mensen zijn het al misschien wel een beetje kwijt. kan je misschien heel even zo kort vertellen hoe het verhaal gaat? Nou, hij, hij maakt een reis door uh, het land en hij komt bij de Wespen. En daar mag hij mee eten. En uh, de Wespen zijn erg aristocratisch. Ja. Uh, echt voornaam. Je bent het of je bent het niet. Ben je het, dan ben je het ook. Ben je het niet, dan ben je het niet. Wat je ook doet, wat je ook probeert. Ja. En hij denkt, nou, ik maak daar een positieve opmerking aan tafel. en gaat iets positiefs over bijen zeggen en zingt er zelfs een liedje over... en wordt dan uh, bijna neergesabeld, want dat, zijn de, dat is de arme tak van de familie, de, de sloebers. Ja. Op die manier leert hij hoe de relatie tussen insecten net zoiets kan zijn als tussen mensen. Hoe onder nou ja, gekeken het, was, wordt. het was natuurlijk eigenlijk een, een, een boek dat ja, gaat over de, de maatschappij, toch? Ja, eigenlijk gaat het over de maatschappij en een stapt in die wereld en hij, hij laat zien wat, wat voor types er allemaal rondlopen en, uh, en wat je allemaal kunt, kunt meemaken. Ja, uh, hoe komt het eigenlijk dat wij insecten zo eng vinden? Ja, dat is denk ik omdat insecten zo anders zijn dan wij. En... Ja, maar dan kan je van een heleboel dieren <coughs> zeggen. Nou, deze zijn zo anders en <laughs> eigenlijk vinden we insecten eng vooral omdat we Wat ons heeft nou associeren... een, een spin? Ik heb een spin op mijn trui zitten, ja. ja. Dat is geen insect. Oh, waarom zitten spinnen dan? Ja, sorry. Nou ja, spinnen en insecten hebben wel heel veel met elkaar gemerkt. Nou, spinnen hebben twee poten meer. Maar ook in Erik komen spinnen voor, hoor. Maar uh, ik kijk naar hoe insecten in ons dagelijks leven voorkomen. En daar komen ze heel veel voor. Ja? Uh, een laag hieronder heb ik ze ook nog al zitten. Er zitten kakkelakken op, mijn shirt hieronder. Um, verder verder gaat zal ik niet gaan. Hey, ik dacht ja? dat ik de was met een bepaald soort afwijking. Maar in elk vak brengt ze afwijking. Ja, zit zeker, hoor. Ja. Kakkelakken op je shirt. Je bedoelt dat er zit een... Nou, nou, willen we het zien ook, zegt die kakkelak. De ja, Hoe ziet, honden, oh, zo, hoe zo, ziet ja, ja, uw ja. onderbroek eruit? Nou. nou, die is gewoon wit. Oh, die is gewoon wit. Ja. U heeft het insectenkookboek uh, bij u. Ja, um, kijk, uh, insecten zijn niet alleen prachtig en mooi en maken dat deze wereld voor ons leefbaar is, maar insecten kunnen veel meer doen. En ja, wij, uh, wij leven in een wereld waar 2, miljoen, 2 miljard mensen insecten eten. En ik denk dat we dat in Nederland ook moeten doen ja, maar goed, dat, dat die... we een kookboek geschreven hebben met achtergrondinformatie waarom dat lekker is en dat moet je natuurlijk dan zelf gaan proberen met uh, foto's van, van gerechten erin. Um, oh, het en... gesprek neemt nu wel een hele vreemde wending. Zitten we opeens met een kookboek op tafel. Ja. Ja? Nou ja, soms zeg je wel... Hey, een... ja, jij, jij hebt hier wel eens durven eten aan die spullen. Ik ja, had wel, al zo ja dag. Maar jij ja, ja, had het gewoon allemaal op. Er was hier zo'n meneer die had allemaal van die... Ze zijn al dingen. heel lang bezig om die insecten erin te krijgen als voedsel. Maar de, de, de, de, de, ja, ik vind het niet erg om een uh, springkaantje weg te smakken. Nee, maar dat zijn steeds meer mensen die dat doen. En het is tegenwoordig ook in de winkels te krijgen. Een, uh, maar luister... Het... Ja. ja, dat is ook zo. Maar, um, Je wilt terug naar waarom Nou, ja, insecten... Nou, nee, ik kan nog wel hier rustig een, een, een lijntje trekken. Want in het boek van uh, Godwiel Bommans wordt ook gegeten. Absoluut, Erik nou, komt bij de doodgraver. Die precies, ge... en die doodgraver die, uh, die, die eet de insecten allemaal uh, op die, die hij uh, uh, binnensleept. Ja. Dat doodgravertje dat eet, in, ja. eet insecten op. In, in het echt eet je eigenlijk uh, muizen op en geen insecten. Dus dat is niet helemaal waar. Maar dat, dat, klopt dat, dat niet. maakt niet zoveel uit. Hoor, maar dat, ik kan, als ik me niet vergis, want ik heb het boek ook herlezen... worden er plakjes bromvlieg uh, geserveerd uh, aan tafel? Uh, ja, klopt. En, nou ja, bromvliegen kun je ook inderdaad wel eten. Uh, er zijn mensen uh, op de wereld die, die vliegen eten. En we kunnen vliegen ook gebruiken om ons vee mee te voeren. Dus eigenlijk, insecten zijn veel breder toepasbaar dan wij vaak denken. En ja... Als je iemand heel erg aardig vindt, dan zeg je, hij is om op te eten. Ja, ja maar, maar dan bedoel je volgens mij geen? <laughs> maar goed, maar dat betekent dat dan dat laten we zeggen de, de insectenwereld zoals die wordt voorgesteld in de boek van God van Boom, Godfried Bomans dat het eigenlijk niet klopt wat er allemaal gebeurt? Of zeg je nou tot op een gro grote? Een groot nou, gedeelte is, is, het wel, is het wel conform de werkelijkheid. Er is daar geen bioloog aan het werk geweest. Natuurlijk, Godfried Bomans was een schrijver. En die heeft zijn eigen fantasie daarop losgelaten. En die heeft zijn eigen verhaal willen vertellen. Daar nou, is mis mee. En dat is leuk om te zien hoe hij daarmee in de insectenwereld... op zijn eigen manier rondloopt. Uh, je moet het niet willen lezen als een biologieboek. Dan moet je een ander boek nemen. Ja, het grappige is dat die Erik zijn kennis haalt uit een uh, solms natuurlijke historie. Hè? Een klein boekje, want trouwens ook achter in de luxe editie uh, is, uh, is ingestoken. Ja. En uh, dat die insecten niet meer op hun uh, instinct durven te vertrouwen. En dat ze steeds aan hem gaan vragen hoe ze het moeten doen. Ja, dat is uh, de grap die die bomen ja. er natuurlijk inbrengt. En dat Erik ze gaat vertellen hoe hij over ze geleerd heeft. En dat eigenlijk blijkt dat ze doen wat hij geleerd heeft. Ja. En uh, dat die insecten hem daarna als een soort god gaan zien van... vertel ons hoe we moeten werken. Uh, ja. Maar als hij later op school komt, dan uh, krijgt hij een onvoldoende. Ja, dan weet hij het misschien te goed. <lacht> Bl Blijft zijn boek nog recht over, rent. In welke zin? Nou, dat, dat je het nog wel wil lezen nu. Ja, ik wil het nog steeds weer lezen, jazeker. Ja? Ja. Ik heb er uh, de afgelopen tijd, want ik ben al wat langer weer ben bezig... heb ik het weer in zitten lezen. Nee, het is, het is een kostelijk boek. En ook de voorwoorden die Boma zelf erin schrijft... die zijn ontzettend leuk, omdat hij daarmee zichzelf ook weer op de hak neemt. Dat hij gaat vertellen dat hij zulke slechte recensies heeft gekregen... van entomologen en zo. Ja. En, uh, nou ja, hij neemt dus die entomologen heel erg op de hak, toch? Nou ja, zo kun je het ook zien. Maar, uh... wel, dan heeft hij het over een mevrouw. Nou ja, die nou, ik heb... Mag ik iets over vragen ja. aan Onno? Ono ja. Blom is de literatuur. En ik vind dat hij een enkenner, mooie naam heeft et, et, et ook voor de insectenwereld, Blom. Ja, ja. natuurlijk. Ja. Alle insecten maar, komen altijd op mij af. Maar, ja, ja, maar, dat je wel. Maar uh, de, de, de keuze van het Klein-insectenboek, Erik, voor uh, om de bibliotheek van de bibliotheek om de mensen weer aan het lezen te krijgen. Met name wordt altijd gedacht dat de jeugd, ja, want de jeugd leest niet. Dus is dat een boekje niet iets te, te kneuterig? Te, te, te, ja, ik, ik, ik vind het heel erg sympathiek, maar het heeft al bollig kneuterigs. Of, of zie je dat? Hoe zie jij dat? Nou, ik vind het eigenlijk wel een interessante keuze. Je, je ziet dat ze elk jaar uh, iets, iets anders proberen. En ze proberen natuurlijk ook om, uh, om de kanon van de Nederlandse letteren... weer onder de aandacht te brengen en fris. En als je dat gaat herlezen en je krijgt dit soort gesprekken daarover... dan denk ik dat dat een doel dient. En ik moet zeggen, ik, ik heb uh, uh, het insectenboek eigenlijk heel lang geleden gelezen, maar laatst wel weer iets anders van Bommans. Ik, ik kon daar nog smakelijk om lachen hoor. Misschien ja, komt het omdat ik zelf ook heel, oud, ik, heel oud ben. Dat kneuterig herken je niet. Dat ja, zit er natuurlijk heel erg in. Ja, maar wat is, die is, die tijd? Dat, een, ja. is dat een probleem? Dat is toch niet, nou, dat is toch om, niet erg? Omdat die humor soms, als ik, ik, ik laat wel eens stukjes van Bommans horen aan mijn kinderen op een plaat bijvoorbeeld. En die begrijpen helemaal niet waarom dat leuk is. Het tempo is te laag. Ik sta, de grappen zijn... ik sta in dit opzicht ook aan de kant van Bordewijk. Hè. Dus de leerling moet stijgen, de, ja, ja. de leraar niet dalen. Ik heb ook zelf leren lezen uit de boekenkast van mijn vader. Dat zijn ja. boeken uit de jaren 30. En ja, dan is het nog erger. Maar dat effect geeft helemaal niet. Het gaat er toch om of het de verbeelding tart. Dat doet nou ja, het volgens ik, mij wel. Wat vind jij van die keus? Want als entomoloog denk je: nou, leuk. Ja, kom, uiteraard. Kom, vind ik het kom, leuk. Kom, komt mijn vak weer eens een keer even uh, voor het voetlicht? Nou, daar heb ik niet zoveel uh, problemen oh ja. mee, want dat gebeurt genoeg. Maar ja. um, ik vind het een hele leuke keuze. Omdat het ook weer de combinatie, en, en daar ben ik wel in geïnteresseerd... tussen cultuur en uh, natuurwetenschap ook, ook laat zien. En hoe dus in dit geval een, een schrijver geïnspireerd is geraakt door insecten... om daar dat boek uh, te laten plaatsvinden. En daarmee allerlei karakters uh, te gaan genereren... die die een zekere mate van biologische werkelijkheid meegeeft. Maar daar ook allerlei... Um, karaktereigenschappen in gaat leggen. Wat klopt er dan? Als, als je... Het heel aardige om een ja? voorbeeld te geven. Ja? Erik die vliegt op een gegeven moment mee met een vlinder. En uit ons eigen onderzoek uh, in Wageningen laten we zien dat er kleine sluipwespen zijn die meevliegen met vlinders... omdat ze daarmee de eieren van die vlinder kunnen vinden... en daar hun eigen eitjes in leggen. Nou, Heel grappig dat Bowman al destijds uh, Erik liet meevliegen als een soort passagier... en dat nu blijkt dat andere insecten dat precies hetzelfde doen. Nou, ja. daar, daar zie je dat hij heeft gewoon zijn, biolo uh, zijn, zijn schrijversvrijheid genomen. En nu zie je opeens dat er uh, ook een, een bepaalde vorm van biologische werkelijkheid ook weer in zit. Ja, dat is wel grappig, hè? En zijn er ook insecten die uh, er in hadden moeten komen, maar die missen eigenlijk? Of lees je het niet zo? Nee, zo lees ik het niet direct. En er zijn natuurlijk, uh, we hebben 1 miljoen soorten insecten, dus er zijn er een heleboel die missen. Maar uh, nou ja. de, de standaard dieren komen er eigenlijk in voor. En um, Worm. tot en met de kakkelak komt er in voor. Dus, uh, Slak. Wat geen insect is. Oh. Nou die ja. heeft geen zes nee. pootjes. Is het pas een insect als het zes pootjes heeft? Ja. Of meer waarschijnlijk. Af... Nee, zes precies. Oh, Acht, ja. Zo... Dan zijn het spinnen. En Jos, blijft je wel bij de microfoon zitten als je af en toe sorry, nog sorry, een duidelijk dan zakje wil ja. doen. Oh, dus sorry, dat is, ja, en op, want hij vliegt ook op de rug van een hommel. Of? Hij vliegt ook op de rug van een hommel. En ja, om nou te zeggen, het is voor kinderen niet interessant. Een aantal jaren geleden is uh, dat boek verfilmd ook in Nederland. En uh, ja, een fantastische verfilming waar, uh, waar kinderen volgens mij heel veel plezier van hebben gehad. En dus ik denk dat het nog steeds voor deze tijd uh, een heel leuk boek is. Nou ja, Jos zei net, van, is het is niet een beetje te oudbollig... en uh, de, de idee is toch, denk ik, om de jeugd aan het lezen te krijgen. Het is wel een sprookje, dus in die zin is het wel, een, denk ik... meer dan vorig jaar, de Donkere Kamer van Damocles... iets waar jonge mensen ook... Uh, ja, dat was voor iets oudere kinderen dan, uh, ja. dan, weer, dan, uh, dan hier. Ja. Goed, oké. Okay. Nou, Jos, jij zegt niks meer... Want je, jij bent met argumenten weggevaagd. Nee, nou, ik, ik wil jullie tijd niet beroven. Dat weet het belangrijke... het helpt helemaal niet okay. bij gelovige okay. argumenten. Goed, dank jullie wel. Nou, dan uh, gaan we dit afsluiten. Erik of het kleine Insectenboek van Godfried Bomans. In de hele maand november wordt het dus gegeven... Uh, aan leden van de Openbare uh, Bibliotheek. Oordeel zelf zou ik willen zeggen. Lees het. Nederland lees. Dank je wel. Marcel Dikker. Onno, oh ja. barst maar los. We hebben geen deuntje. We hebben geen deuntje. Nee, ja, of jij moet iets willen zingen. Ik, nee, dat lijkt me, me niet. dat lijkt me niet verstand. Doe, je, Ver... doe jij de muziek, maar beter oh, okay. ik, ik uh, nee, ga je uit mijn woorden. Nee, ga je ja. ja, we hadden het net even aan het begin van dit uur over, over de dood van uh, Thomas Blondot. Die stierf op 19 oktober. In het gekke uh, geval wil dat dat ook de uh, sterfdag is van Jan Wolkers. Dus deze week, midden in oktober, is voor mij altijd een beetje een vreemde week. Omdat ik nog precies weet hoe zich dat allemaal afspeelde en op de een of andere vreemde manier, maar dat zal ongetwijfeld aan mijn blik liggen, euh, hebben de boeken die ik vandaag heb gekozen ook iets met Wolkers te maken. Het, euh, in het eerste geval is dat heel evident. Morgen wordt de Jan Wolkers prijs voor het beste natuurboek uitgereikt. Ik dacht dat opeens aan het spuugbeestje, ook een was. Het spuugbeestje. Okay. <laughs> uh, ja, nee, dat is ook. Het ja. is vol insecten. Jan ja. is gek op insecten. Ja. Um, en een van de boeken die daarvoor genomineerd is... Uh, uh, dat is een brievenbundel van Jacques P. Thijssen... Thijssen moet ik zeggen. Uh, wanhoop nooit aan vooruitgang. En dat is dus... Dat is de, ook een uh, bioloog, hè? Ja. ja, dat is de oervader. Dat is eigenlijk de grote popularisator van, uh, van de biologie in, in Nederland. Hij was een leraar. Hij, het, het, uh, was, het was geen wetenschapper. Al uh, ging hij om met mensen uit uh, alle rangen en standen. Dat kan je ook heel goed zien aan ik de brieven. Hij gaf, gaf zo'n les in middelbare school. Ja, en volgens mij, volgens mij lezen. het ken Dat weet Marcel he? wel. Ja. Ik ja. het leren op ja. middelbare school. Ja. Ja. Ja. La, en a, aanvankelijk zelfs aan, aan jonger nog, want op Tessel was hij, was hij onderwijzer. Dus ja. een paar jaar daar is hij, hij begonnen. Daar ligt ook de link met, ja. met Wolkers. Het is heel interessant. Uh, Jan heeft altijd gezegd, er zijn uh, twee grote schrijvers uit mijn jeugd. Hè? God die de Bijbel schreef en Jacques P. Thijssen van de Verkade-albums. En die Verkade-albums, ik weet niet of de mensen thuis nog weten wat dat zijn... maar die, die waren in die ja. tijd enorm beroemd. Hè? Dus van die prachtige albums waarin Thijssen een verhaal vertelde... over uh, bepaalde, de vogels bijvoorbeeld, of over een seizoen of over een plek zoals Tessel. En daar uh, kwamen dan allemaal plaatjes in van de firma Verkade die je kon sparen... En die plakte en die je plakken dan plakken in. Die Erin. plakte je dan in, inderdaad. Ja. En die plaatjes uh, die werden weer verkocht in winkels. En Jan Wolkers, zijn vader natuurlijk een kruidenierswinkel. Dus daar stond een enorme ton met die, met die verkaderrollen waar die plaatjes ook weer in zaten. Dus okay. zijn uh, herinnering aan Tessel is eigenlijk. In het, eerste, in het allereerste geval aan het albumtessel, het verkade Album Texel van, van Jacques P. Thijssen. Nou, en dat, dat boek, wat, uh, ik, ik denk niet dat dat morgen de prijs gaat winnen. want het is, lijkt mij een hoog concours, maar het is wel geweldig leuk om te lezen. en daarin valt het met name op. Het is echt een, heeft een hele belangrijke rol gespeeld, die Thijsse. bijvoorbeeld bij de oprichting van natuurmonumenten in Nederland. Uh, de totale bezetenheid voor de natuur. Nou ja, dat is, dat is iets wat ook wel heel aanstekelijk moet hebben gewerkt op, uh, op Wolkers. Hij schrijft op een gegeven moment een brief aan van Ede. En dan legt hij hem uit hoe het met een bepaald vogeltje zit. Nou ja, dan zijn we helemaal in de. Ook bijna in de wereld van Bowmans. Omdat hij. Ja, in de beschrijving zelf gaat, die, gaat, die, uh, gaat het helemaal met hem op de lopen. En dat werkt erg aanstekelijk als je dat, uh, als je dat boek leest. Uh, ik heb er vier, dus ik ga er ja. relatief snel Schot. doorheen. Um, boek 2 is uh, geschreven door Douwe Drijsma, dat is een hoogleraar uh, psychologie, die heeft een boek geschreven dat heet De Dromenwever. En um, dat, is een, een, dat is een geweldig uh, boek. Dat is begonnen toen uh, Drijsma, die eigenlijk vrij weinig van dromen wilde weten. Dat is een hele voor wie zijn werk kent, die weet dat hij heel feitelijk en historisch is geïnteresseerd en helemaal niks moet hebben van van zweverij, dat zoekt hij nou juist uh, fantastisch uit, uh, kreeg op een gegeven moment een vraag, uh, uh, uh, die vraag was, uh, hoe dromen blinden eigenlijk? En dat vond hij een, een hele interessante, concrete vraag die ze gaan uitzoeken. En op dat moment was hij verloren, want toen was, was de hele wereld van de droom voor hem... Fascinerend en heeft hij dat uitgewerkt in dit boek. En dat doet hij op een, een, een geweldige manier. Hij laat allerlei dromen de revue passeren. Maar hij vertelt ook heel aanstekelijk over mensen die dromen hebben geïnterpreteerd. Die daarmee bezig zijn geweest. Freud natuurlijk. Maar ook dezelfde van Ede die ik net noemde komt daarin voor. Dat is namelijk iemand die de lucide droom heeft uitgevonden. Hè? Die, dat zijn dromen waarin je je droom als het ware kan sturen. Van Ede was, ging zelfs zover dat hij probeerde om vanuit de droom... zijnen te geven aan de mensen die hij in die droom tegenkwam... dat ze hem in het werkelijke leven konden vertellen dat hij daar was geweest. Nou ja, Draaisma vertelt het allemaal heel aanstekelijk. En dat, dat het boek is begonnen bij het uh, dromen van blinden... Dat vond ik weer intrigerend, want Wolkers heeft namelijk een keer een droom gehad dat hij bij de dokter kwam, bij de oogarts. En dat die oogarts tegen hem zei, je, je ogen moeten eruit. En Wolkers is een hele leven bang geweest uh, om, om blind te worden. En hij ging onder het mes bij de oogarts. En vlak voordat hij onder het mes ging, zag hij op tafel een potje staan met twee ogen. En hij werd weer wakker uit die operatie. Hij keek om zich heen en hij keek op het lege potje. En er stond er op het etiket Monet. Nou, dat is toch interessant, hè? Dus hij droomde dat hij de ogen van Monet had gekregen. En dat is weer heel uh, geweldig... omdat je in het schilderwerk van Monet en Wolkers... allerlei overeenkomsten kan zien. En uh, uh, het is ook nog eens zo dat aan het eind van hun leven... zowel Wolkers als Monet, en dat is natuurlijk de concrete aanleiding... voor de droom van Wolkers, aan Staar zijn geopereerd. Nou... Mooi, hè? Nou, daar had ik, wel van, had ik wel leuk gevonden als Douwe Draais... maar dat ook had geweten, had hij dat ongetwijfeld... in dat hele mooie uh, boek opgenomen. Oké. Okay. Um, Nummer drie, Jan Brokken en Blok, de boekhandelaar van mijn vader. Ik ben gek op boeken over boekhandelaren. Ja, ook over boekhandelaren. Ja. Oh, ja. Nou, nee, niet over boekhandelaren. Het ageren van de literatuur. Ja, nou ja, het is. Ik vind uh, de wereld van het boek zelf ook een, een fascinerend onderwerp. om over te lezen, dat zal ongetwijfeld te maken hebben... met het feit dat ik volgens mijn kinderen ook een boekennerd ben. Dat ik over niks anders kan en wil nadenken. Dus het, het is misschien een aberratie. Maar toch, uh, ik ben er nou eenmaal... Tafel. Uh, ja, de, gelukkig ben ik hier in een heel gek gezelschap... waar <laughs> daar ook allemaal uh, onder gebukt gaat. Ja, maar ja, ja. De, zoon, de zoon van Onno, ja. die, uh, die, die nee, steekt zijn duim het, op, ja. Ja, nee, maar dit, het, het, dat uh, brokken maakt echt... Een geweldig verhaal uh, uh, van het verhaal van die van die boekhandelaar. Hij was een van de genomineerden voor de Lieperusprijzen uh, brokken met de Vergelding. Mm -hmm. Geweldig boek. Hij is trouwens voor drie prijzen genomineerd. Nou, geweest. Die geschiedenisprijs heeft, nee, de, de, heeft Martin de, de, Bossenbroek gekregen. Ja, en de Publieksprijs heeft uh, Grijp gekregen. Dus, ja, dus die gij... heeft hij ook niet. Maar nu heeft hij nog kans op de aco literatuurprijs ja. Wordt aanstaande he, maandag. Uh, die zal naar en Ilya. Dat is de Ilya, is, echt geld. Die zal naar Ilja gaan. Dus dan is hij er drie keer is, heeft hij er drie ja. keer naast gegeven. geeft niet. Want, nee, want het boek nou, heeft toch wel eens weggevonden. Ze zeggen wel, het geeft niet, maar hij was wel aangedaan. Ik, ja. Vorige week was die Prijs uit Rijk oh. was toevallig in OVT in het ja. programma oh. wat ik mag presenteren. En je merkte dat Jan Brokke er echt wel. Dat was degene die het meeste moeite had met het feit dat hij niet had gewonnen. Nou. Dat ja. komt ook, omdat en hij, dat hij de gedood... drie keer er doorheen. Uh, dat was ook omdat hij de gedoodverfde winnaar was, natuurlijk. En het was hem ook van harte gegund. Overigens Bossebroek ook hoor. Prachtig boek. Maar ik. Ik moet door ja. volgens mij nee, nee, want anders nee nee nee, uh, nee maar goed dit is een zijweg maar dus, uh, de prijzen die, die dwarrelen als blaadjes van de boom naar beneden uh, dat tegenwoordig boek van Ik hoop, nou goed dat, waarom is dat kleine het is een vrij klein boekje van brokken nou zo goed volgens mij om twee redenen uh, uh, ten eerste de geschiedenis van die blok zelf. Deze boekhandelaar is een gereformeerde uh, boekhandel. Waar zit in Rotterdam. die? Rotterdam. Rotterdam. Goh. Ja, in Rotterdam. Ja, nee, ik, zou, ik zou niet weten welke adres precies. Ik dacht dat je dat wilde weten. Ik ben niet zo thuis in Rotterdam. staat er ongetwijfeld in. Um, maar die blok heeft... Uh, het, is, het is mooi als je het omslag van het boek ziet. Dan zie je een, een potloodtekening van een, van een ruimte. Bloks heeft in uh, Dachau gezeten, was een verzetsheld... was heel hoog in, uh, in, de, in de organisatie... is ter Nauernood aan de dood ontsnapt... en is uh, twee maanden voor het aflopen van de oorlog in Dachau... heeft hij een papiertje gestolen en een pen. En wat heeft hij daar gedaan? Heeft hij de, het nieuwe uiterlijk van zijn boekhandel getekend. Wat mooi. En dat is, dat is als... als uh, uh, Mariette ja, Mathijs hoort ja, u die ja, gaan nee, spreken straks, een, ja. Dat is nou typisch wat Brokken heel goed doet. Het staat uit, uit dat ene detail als het ware een wereld en een gevoel schetsen. En dat boekje dat maakt dus ook duidelijk hoe belangrijk boeken... de handel in boeken voor iemand kunnen zijn. En dat doet hij ontzettend goed. En het mooie ook van de, van de non-fictie, want dat bespreek ik hier nu... Mm. Uh, van Brokken is dat hij dat ook persoonlijk maakt. Niet door de steeds maar ik, ik, ik te zeggen... maar door het verhaal aan zijn eigen verhaal te verbinden... en zo ook uh, toegankelijk te maken. Hè? Want het is de boekhandelaar van zijn vader. Hij kende die blok omdat hij als jongetje Blok met een enorme grote auto voor de deur zag voorrijden. De vader van Brokken was dominee en die was totaal boekenverslaafd. En als, hij, als, die, als de dominee een beetje geld over had, dan, dan, dan vreesde hij zich in de handen en dan ging hij Blok bellen. Ja. En die kwam dan een paar boeken brengen. En nou ja, dat gevoel, voor die vader was boeken, dat was ook verbonden aan boeken bezitten. En ik ben het met die vader helemaal eens. Heerlijk boekje. Ja, en dan tot slot. En dat is inderdaad ook een lijkt mij een aardige opmaat. Voor het gesprek met Marita Matthijssen. Wil ik graag mooie oh ja. woorden spreken. Over de lang verwachte en nu toch verschenen biografie. Van Willem Wilderdijk. Geschreven door uh, Rick Honigs. En uh, Peter van Zonneveld. Peter van Zonneveld schijnt daar al nou, ik weet niet of jij dat weet Marita... maar volgens mij 40 jaar mee bezig te zijn. Ja, hij, en begonnen met, met hij, Boudewijn Buug samen. Ja, hij wilde dat al toen, ik, uh, toen wij samen afstudeerden... op dezelfde dag in 1975. Ja. Ja, ja, en dat is ook heel goed te begrijpen... want Bilderdijk is namelijk een van de aller aller, aller fascinerendste figuren... uit de literatuur. Niet omdat het zo'n opgewekt mannetje was. Nee, het tegendeel. Het is een melancholicus van de ergste soort. Alles is drama in het leven van Bilderdijk. Een verschrikkelijke levensgeschiedenis die ook nog dramatischer in dat werk tot uiting komt. Vorige week stond er een recensie in de Volkskrant over dit boek en er stond nou wat een treurnis, dat moet wel erg geweest zijn voor die biografen. Ik denk dat ze zich helemaal... Ja, hebben verkneukeld. Dat, is dat leven is geweldig, dat bezit alles... om dat op een heerlijke manier op te schrijven. En dat hebben ze ook gedaan. gedaan. En de Bilderdijk had ook tamelijk veel om over te klagen. Hij was als jongetje, heeft hij een ongeluk gehad. Uh, uh, hij werd op zijn voet getrapt. En uh, dat is verkeerd behandeld. En dat zorgde ervoor dat hij een horrelvoet ontwikkelde. En na nou, de eerste twintig jaar van zijn leven ongeveer thuis... heeft moeten doorbrengen. En daar heeft hij een enorme geleerdheid op gedaan. Uh, onder invloed van zijn, van zijn vader. Um, en pas daarna kon hij naar buiten. Uh, is hij gaan studeren in Leiden. Een stad waar hij enorm veel van is gaan houden. Dat doen natuurlijk alle verstandige mensen van Leiden houden. He? Want het is eigenlijk maar de enige plek waar je goed kan wonen. Zoals iedereen weet. Dat moeten we, uh, dat moeten we daar. <laughs> ja, moeten we dit joh, Als jullie ja, dat, we we dat niet begrijpen. Dan is Lees Wilderdijk. Hij is in, Am die 40 in Amsterdam geboren. Het ja, gaat allemaal door. Het is een boekenrubriek jongens. Ik ben aan het woord. Laat je niet afleiden. Kom op. We willen graag verstaan wat er gezegd wordt. Bill Beel, Dijk heeft een fantastisch dramatisch leven geleid. Dat op een geweldige manier in deze biografie is neergelegd. Met alle dramatische gevolgen van dien. Uh, hij is uh, uh, verliefd geworden op de verkeerde vrouw. Heeft die vrouw daarna, en dat komt uit dit boek ook wel. Ja, mooi is misschien een verkeerd woord, maar treffend daarvoor. Die heeft hij op een verschrikkelijke manier uh, behandeld. En vlak nadat hij er dan op het hoofd sloeg... nadat ze net was bevallen of door de gang uh, sleurde... schreef hij daarna weer de prachtigste brieven en gedichten over haar. Het is een, een, een, ja, een echt een, een gek reactionair mens die verbannen is op een gegeven moment... onder druk van de komst van, van de Fransen. Hij was een, een overtuigd orangist... die ja. uh, doordat de Patriotten het op een gegeven moment... voor het zeggen hadden in het begin van de 19e eeuw... gedwongen werd om te vertrekken... omdat hij de eed van de Patriotten niet wilde afleggen. En uit ballingschap... Marita heeft daar nog in privédomein privédomeinreeks een keer... een prachtige een brievenbundeling over gemaakt... Ja. heeft hij de schitterendste brieven geschreven. Opnieuw vol zelfbeklag, want als één ding Willem Bilderdijk heeft getekend... dan is het het feit dat hij al vanaf de wieg rijkhalsde naar het graf... zoals dat staat in een van zijn gedichten. En dat de dood in 1831 niet in zijn geliefde leiden, maar in Haarlem ah, voor hem als een verlossing een stuk kwam. Een mooi, Jojo. Ja, <laughs> Prachtig boek. Dankjewel. Okay. Uh, informatie is allemaal te vinden. Het bestaat echt nog, teletekst. En het is pagina 260. En u kunt natuurlijk uiteraard ook bij ons op de website terecht. www.newshop.nl Dankjewel. Ja, het is inderdaad een mooie opmaat na het gesprek met Marita Matthijssen. We gaan het uh, hebben verder over de 19e eeuw. En dan vooral over de historiezucht, de obsessie met het verleden in die 19e eeuw. Want ja, wij houden ons nu graag bezig met geschiedenis. Jaarlijks pluizen duizenden Nederlanders hun stamboom na. En het begin daarmee is thuis vanuit de luienstoel via internet makkelijk te maken. En honderdduizenden Nederlanders komen in beweging wanneer op open monumenten dag historische plaatsen te bezichtigen zijn. die anders voor het publiek gesloten blijven. Kortom, geschiedenis geschiedenis is populair. Nou ja, Jos Palm heeft de OVT bereikbaar voor iedereen. Maar dat is niet altijd zo geweest. In haar boek Historiezucht: zucht de obsessie met het verleden in de 19e eeuw... laat emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Marita ons zien wanneer die verandering zich voltrok. Goedemorgen Marita. Goedemorgen. Ja, want die geschiedenis was heel lang een hobby van de elite. Ja, je kunt eigenlijk zeggen dat het tot einde van de 18e eeuw echt de geschiedenis in handen was... van een paar geleerden, van de kerk en van de vorstenhuizen en de adel. Maar dat verder, ja, de, het, het, de gewone man, de burger en zo, kon er niet bij. Het was gesloten. Er waren geen musea waar je naartoe kon gaan, die waren niet openbaar. Er waren, de bibliotheken waren niet openbaar. Er waren nog geen lessen in waterlandse geschiedenis... Echt alles wat nu toegankelijk is, boekjes en dergelijke... het was er allemaal niet voor, de gewone man. Nee, maar ik kan me voorstellen dat de gewone man zich wel realiseerde... dat hij een grootvader had en een overgrootvader. En dat is dan toch eigenlijk ook geschiedenis? Uh, en dat zie je juist veranderen, dat dat werkelijk... ja, op een gegeven moment een... een Um, echt intern wordt, bij jezelf terechtkomt. Dat dus de mensen daarvoor dat veel minder beseften. Dat ze gewoon, ook doordat er geen portretten waren van hun overouders, een veel korter geheugen hadden eigenlijk. En dat je rond 1800 zie je dat iedereen zich met dat, die voorouders gaat bezighouden. Uh, ja, dat, dat is een hele ingewikkelde kwestie. Rond 1800 is de, de Franse revolutie. Ja. Heeft dan enorm ingegrepen in de... In heel Europa. We gingen Je ziet het dus allemaal anders doen? Het, het, het, nou, het, het is voor een deel is het ook heel, heel negatief. Hè? De, de, de Franse revolutie heeft ook het besef gebracht... dat nieuwe machthebbers weer net zo verdorven worden... en net zo gewelddadig en agressief als de oude machthebbers. Dus de mensen zijn in verwarring geraakt... Um, ze hebben zich gerealiseerd dat ze zelf, zelf geschiedenis kunnen schrijven. Ze kunnen ingrijpen, ze kunnen de stadhouder verdrijven... wat ze gedaan hebben toen Bilderdijk in de problemen kwam. Ze kunnen dus de Bastille bestormen. Ze worden dus zelf object van de geschiedenis. Maar tegelijkertijd worden ze onzeker... want ze kunnen van de ene op de andere dag... Omkomen, rijk worden, arm worden, et cetera. Dus heel Europa komt in een soort trauma terecht van wat zal morgen me brengen. Maar waarom zouden ze dan terugkijken? Uh, om verwantschappen met vroegere situaties te ontdekken. Dus om te kijken naar van hoe zat het dan vroeger? Zit er een soort, um, zit er een, een soort um, hoe noem je dat? Overeenkomsten situaties vroeger die. Moet kunnen geven, bijvoorbeeld, voorbeeld kunnen maar stellen. Maar Iemand moet dat dan aan de bevolking uitleggen, want dat bedenk je niet zelf. Het, uh, ja, zulke dingen gaan eigenlijk heel, heel, heel geleidelijk. geleidelijk. Rond uh, 1760, dan komen er een aantal oude boeken van middeleeuwse uh, gedichten op de markt. Oceaan wordt dan uitgevonden, min of meer. En komen, uh, de, de, de, de, Oceaan de, moet je misschien even uitleggen. Ja, Oceaan is een, een verzonnen. Uh, vroeg middeleeuwse ja. dichter uit Schotland. die uh, een, een Macpherson heeft, heeft gedaan. alsof hij manuscripten gevonden heeft. Een aantal zijn er ook echt, maar merendeel niet. En dat heeft hij uitgegeven. En dat maakte in heel Europa een enorme indruk. Zo'n hele oude gedichten. die dus echt de volksziel aanspraken. Vanaf die moment, dat moment zie je dat er steeds meer boeken komen. over vaderlandse geschiedenis worden. Uh, je, je ziet in Europa een soort verlangen. een koorts ontstaan. naar. Uh, over geschiedenis en een verlangen naar geschiedenis. Dat is ook de ik heb dat boek historiezucht genoemd omdat ik het wil vergelijken met vraatzucht en drankzucht. Een bijna een verslaving aan geschiedenis. Na 1800 zie je eigenlijk bijna geen schrijver meer die gewoon over het dagelijkse leven het heeft, hè. ook. Alles gaat over het verleden. Iemand als Jacob van Lennep. Al zijn boeken spelen zich in het verleden af. Op één boek nadat hij pas zijn, zijn laatste historische roman. Historische roman wordt ook. De, alles is historische roman, alles is historisch dicht verhaal. begint als. Met, met dichtverhalen. Dus de, de, de schilders... Uh, zelfs als ze een opdracht krijgen voor een portret... de schilders op dat moment... dan schilderen ze op de achtergrond nog bijvoorbeeld een historische toren. Of een portret van een voorvader. Als er een statieportret van Willem de, koning Willem I gemaakt wordt... dan staat er op de achtergrond een borstbeeld van Willem van Oranje. Dus uh, zelfs als het... Tegenwoordig het er moet zijn, dan wordt er nog uh, daar nog binnen gegrepen naar het verleden. En dat is iets wat echt rond die tijd, ja, ja, je ja, ziet het overal. Daar staat een interessante uh, plaatje in, een pamflet van het Muiderslot. Ja. Uh, dat uh, ter sloop wordt aangeboden. Ja, dat geloof je toch niet. 1825 wordt uh, het Muiderslot via een groot affiche, ter, uh, ja, kun, kun je bieden op sloop van het Muiderslot en dan kun je die stenen kunnen dan opnieuw gebruikt worden he, voor nieuwe gebouwen en dat uh, is nota bene dus door de overheid wordt dat aangeboden mm -hmm. en op dat moment zijn er dan een paar intellectuelen een paar voortrekkers die uh, ja, toch naar de koning gaan en zeggen man weet je wel nou ze zullen niet man gezegd hebben ze zullen majesteit gezegd hebben dat weet je wel niet? dat het Muiderslot dat dat gebouwd is in 1200 zijn de eerste bouw, bouwsels daarvan. Dat de Muiderkring daar gezeten heeft. En de Muiderkring, dat is de glorie van Holland. Dat is de 17e eeuw, de grote eeuw. Dat ding, dat gaat toch niet tegen de vlakte. Maar kennelijk was er dus in 1825 dat besef dan toch nog onvoldoende doorgedrongen. Nog, in ieder geval nog, nog was er nog... Wanneer begint nog... dat, ja, je, je kunt dat niet zeggen van uh, nee. een, een flits van wam. De ene dag niet en de andere dag wel. Maar je ziet het wel steeds meer toenemen, dat mensen het beseffen. Het, in, in, uh, in Gent bijvoorbeeld, daar werd in dat prachtige gebouw... de Gravenstenen, hè, dat, dat die burgt, daar werd heel lang tot 1860 nog... zat er een fabriek in. Dat, uh, de Ridderzaal was maar, nog langer, lo, uh, Loterijzaal. Maar moet je niet zeggen dat in die 19e eeuw, naarmate die eeuw vordert ontstaan er nieuwe nationale staten. Er vindt wat chique heet natievorming plaats. Europa is eerst opgeschot door Napoleon... die de ja. bezem heeft gehaald door het ja. oude Europa. En die geschiedenis wordt eindelijk gebruikt... om weer nieuwe naties echte ja. vaderlanders op te bouwen. En te, te, te, te organiseren. Het is eigenlijk heel instrumentalistisch wat er gebeurt. Ja, het is uh, inderdaad zo dat uh, het, uh, uh, de, die aandacht voor de geschiedenis... niet gezien kan worden zonder het nationalisme erbij te betrekken. En dat... Uh, uh, uh, de schrijvers, dus ja, echt ook door bijvoorbeeld gesubsidieerd worden door de koning. Willem kreeg ook geld van de koning. Omdat ze dat ja. verleden in een goed daglicht wilden stellen. Dus omdat ze Nederland prachtig voorstelde. Wezen op de ruiter, op de, ja, wat dan nu zo kwalijk de VOC-mentaliteit heet. Ja. En dus, dus je ziet, er zijn inderdaad ook, ook van, ja, jij zegt dat instrumenteel gebruiken, ik zeg, dat is het, het creëren van een nieuwe natie, een nieuw burgerschap, het, het, het maken van je eigen staat. Ik zie dat positiever. mensen was in verwarring. En ja, dan, dan moet er iets nieuws ontstaan. Ja, ja, je en, beschrijft ook dat, die, dat die, die Fransen... die probeerden nog om een hele nieuwe tijdrekening in te voeren. Met andere woorden, alles wat hiervoor geweest is... dat is nu afgedaan. We beginnen weer bij het jaar nul. Maar ja, goed, dat is niet helemaal... Uh, nee, nee, maar ik zeg daar ook bij... dat ze tegelijkertijd wel het, uh, ja. het, het, het, het, de, de, de modellen van het verleden gebruiken. Hè? Dus ze schaffen wel de oude geschiedenis aan... maar de modellen van de nieuwe geschiedenis... die pakken ze gewoon. Hè? Het Pantheon is daar een heel goed voorbeeld beeld van hè dat pantheon dat was ja, is echt oude geschiedenis mm -hmm. en zij maken een nieuw pantheon van de Fransen Geschiedenis. En daar mogen sommige mensen wel in... en sommige mensen niet in. Hè. En, uh, Rousseau wordt uit zijn graf gehaald... en die wordt erin geplemd. En uh, uh, Mirabeau die mag even in... en dan moet hij er weer uit. Voltaire mag er wel in. En nu moeten er vrouwen in. En nu en er is... moeten er vrouwen in. En zwarte piedels die erin zou zitten... Ja, dan nou, nou, moet hij eruit ja. nu. En, ja. het, uh, dus. Maar je, je ziet dus dat... Er de, de, ze, ze creëren... hun eigen geschiedenis. Maar ze willen wel geschiedenis. Dus het is niet alleen niet negatief. Doen we net, er is veel meer over te zeggen, dat is duidelijk. Het is een, een heel interessant boek, een dik boek. Er staat veel in. Vind je eigenlijk, Mariette, dat we het nu wel goed doen? Ik vind het verschrikkelijk op dit oh. moment. Oh, ik heb goh. vanochtend in de krant, zag ik weer over de bibliotheek... De, de van het Tropeninstituut. En ja, je, je gaat toch huilen als je dat leest. Hoe hier verkwanseld worden dingen die onze voorvaderen met zoveel, zoveel inzet verkregen hebben. In die eeuw Wat er, eeuw ook wat er gebeurt in die e eeuw is, vanuit de particulieren worden oude gebouwen gered. Worden, ja, men maar wordt zich bewust van de waarde van het verleden. Hè, men ziet van, ja maar die, die stadspoorten, die moet je toch niet allemaal afbreken. Dan moeten er toch een paar blijven staan. Men ziet dat het Muiderslot gered moet worden. Men, uh, de ridderzaal mm -hmm. wordt gered. En men beseft dan ook dat je dit niet kunt overlaten aan het particuliere initiatief. Dus laten we dit overdragen aan de staat. Laten we wat van onze belastinggelden, ja. van onze eigen gelden aan de belasting overdragen, zodat die dingen behouden kunnen blijven. Zet en nu we... gaat het weer de verkeerde kant op. En, de, je en, en nu wordt consequent wordt er nu weer gezegd van... Ach, ja, maar er gebeurt het. iets anders. De toeristenindustrie drijft natuurlijk uiteindelijk op gewoon al die dingen. Mensen gaan nu op vakantie, we gaan altijd ergens op bezoek. En dat heeft altijd met die historische dingen te maken. Ja, dus er is, dus, is iets heel anders voor in de plaats gekomen. De, de, de belangstelling is heel groot. En de toeristen houden natuurlijk heel, heel veel dingen in stand. Maar er zijn zaken die buiten het, de belangstellingssfeer van de toeristen... Uh, gaan. Er zijn Tuurlijk. dingen die ook heel erg interessant zijn. Zoals inderdaad zo'n tropeninstituut. Maar die dus te weinig toerisme aantrekken. En er zijn ook dingen die. Ja, je kunt Rembrandt, Anne Frank en dergelijke. Kun je aan het buitenland verkopen. Maar we hebben bijvoorbeeld in Amsterdam ook een heel mooi uh, uh, museum. in het Witse Huis. Ja, daar komt geen, uh, daar komt geen buitenlander. Er nou, zijn er nog tientallen. En het Multatulihuis al in Amsterdam. En het Multatulihuis komt ook geen buitenlander. En. en dus er zijn ook dingen die echt alleen voor Nederland zijn. En ja, de Nederlandse toeristen zijn heel zuinig, weten we. Goed, uh, dank je wel uh, voor je komst. Uh, Marita Matthijs ging over haar boek Historiezucht: De Obsessie met het Verleden in de 19e Eeuw. Het is een uitgave van, van Tilt. Uh, ja, zometeen dan is er nog uh, Kamerbreed natuurlijk. Wie zijn daarin te gast? Peet. Ombudsman Alex Brenningmeijer. Ja, dat is een keur van mooie gast hoor. Ja. Elke Brinkman, fractievoorzitter van het CDA in het Eerste Kamer. Partij van de Arbeid, uh, uh, kandidaatlijstje voor de per...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 En niet als Amerikaan, maar in de praktijk blijkt dat personen met de ambassade van hun land contact te hebben in het kader van belangenbehartiging. Ging rechter Marens een boekje te buiten. Zij ontdekte nieuwe feiten. Eigenlijk kwalijk hoor. Nou, ik zou bijna zeggen dat is een doodzonde. In Argos. Radio 1. Straks om kwart over twaalf. Het nieuws van alle kanten. Lees Roundhay, tuinscène.